En de Drie Gouden Haaren. Een hoorspel geïnspireerd op het sprookje van Green, geschreven door Paul Bichel. Regie, Dick van Putten. wat? Wat moet jij hier, jong mens? Is, uh, is meneer er niet? Nee, jongetje, meneer is er niet. En dat is maar goed Zo. ook voor jou. Oh. Ja, kom nou, moederje. Ik, ik moet iets van hem hebben. Zo? Drie jaren van zijn hoofd. Dat is nogal wat gevraagd.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 De jonge man, die. Je begrijpt dat zoiets geen pas heeft tijdens mijn afwezigheid, mijn dochter te trouwen. Ga dadelijk naar de hel en haal me drie gouden haren van het hoofd van de duivel. Hm. Nou, en hier ben ik ook. Zo, zo, zo. Je hebt les, denk je? Dat is me nog niet eerder gebeurd dat er zo een van de helpoort poortplant. Kom eens binnen. <coughs> Zo'n knappe jonge man. Ja. Kom maar verder. Het ja. slaat een beetje op de keel hè. voor alle zwavel. In ja. de keuken is beter hoor. de keuken is het veel beter. Nou, nou, nou, nou. Stil, Juggie. Ik denk dat het kwaad is, wat hier zit, dat is allemaal van vroeger. De moderne houden we apart. Nieuwe tijden, nieuwe behandeling. Ach ja, meneer wil het zo. Steenkool en zwavel, vrachten uit de tijd, zegt hij. Hij doet het al heel anders. Hij heeft een hele. De mijn jongske. Nee, hier op de stof aan mijn voeten. Zo. Oh. Maar, maar straks, Als de duivel komt, ga je daar in de kast. Want als je je ziet, dan ben geweest. Ja, maar ik moet die gouden haren van hem hebben. Ja, ja, ja. Daar zal ik wel voor zorgen. Maar voor zo'n jongske als jij doet wel wat. Is aardig van iets. Vertel me eens wat, jongske. Over die prinses van je. Die is zeker lief. Lief? Ja. Och, ja.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 Het is nieuwsgierig, heet ik. Afijn, weksel open, pint. Huh. En dat was ik. Weet ik zelf niks van, hoor. herinner me niks, maar ze hebben het me verteld. Ja, ja. Goed. Ik was zestien en op een dag een hoop gedoe, zeg. Paarden, trompetten, rijtuigen. Komt de koning langs. Stopt, stapt uit, molen bezichtigen. Mijn vader zenuwachtig van, oh ja, sieren, oh nee, sieren, oh pardon, sieren. Wilt u koffie sieren? Nee, zegt mijn moeder, geen koffie voor de sieren. De sieren moet wijn. Ga wijn halen, fluistert tegen me.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 De koning komt na een tijdje terug. Is die woedend? Hij had geen wat anders geschreven, zei hij. Hebben die rovers de brief verwisseld? Wat had hij dan geschreven? Zal brengen deze zo onmiddellijk de kop af he. Dat denk ik, ja. Gelukkig af, hè.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 Moeder! Hou jongen, hou eens met op. Nou, hij doet mij nog mee. Dat is wel, ja, die bals genoeg worden. Mens, waar zit je? Heel erg gegroot, hij al. Kun je niet in de gang komen? Maar rood, mijn jas, hang op. Hoe kom jij aan al die vlekken? Niks mee te maken, oh, als ze uh, eruit. Nee, nee, laat ze zitten. Hou die jas naar de vuur. Hé, nee, dat boel kan naar de zaligheid lopen. Oh, nou nog een toe. Die keelig tegenwoordig. Ze pakken me alles onderaf. Alles maken. Kan zo niet te werken. Ja, is niet zo druk. Ze vinden dat we niet. Dan, oh ja? Wat weet jij daarvan? Wat heb je te breken? Dat ga je wel merken. Mensenfrees. Ik ruik mensen, Vredy. je daarbij? Ik heb een malster geit. Een bier? Ja hoor, Alsjeblieft. Nou. Waar ben jij geweest vandaag? Nog nieuwe klanten? Het is weer... rouw. hoe kan ik dat bier dan ook koel cool krijgen? De hitte kiert overal door de vloer. Doe het toch eens taal In de gang ook. Geen deursluiter behoorlijk. En er hangt een walp. Daarnet nog die armen. Hè? Wat daarnet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 Bier. Ja. Ik, ja. Ik, ik zeg je, ik ruik mensenvlees. Ach, jij. Je moet je niet zo opvinden. Jij hebt altijd mensenvlees in je neus. Oh, in mijn neus? <laughs> avond en avond kom ik met lege kouden thuis. Nogal wat in mijn neus? Nou, nou, moet je dan een haap? Nee. E, een hond? Nee. Ga nog dat tot wie je damt? Wat is er nou toch, liever? kerk? Wat een wereld. Idiote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 Iets wat niet mag. Gaat de gauw nog vervelen op die manier. Uh, nou ja, vind hij er eens nieuwe zonde uit. Met schuld vat je. Misdaden met schuld. Hier, ze vinden atoombommen uit. Ah, denk ik klanten. De prijs uitbreiden. anders krijgt de ruimte gebrek. Wat een misdaad. Honderdduizend woorden in één klap op je geweten. Jawel. Wiens geweten? Wiens zielen zwart van dat atoombom?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 Als straks de hemel op aarde losbarst en de boel voor het oprapen ze moeten liggen... ...geef ik jou een briefje dat er niemand schuld heeft. Bier! Ja, jongens. Ja. Ah. Er is helemaal geen zwart en geen wit meer. Grijs. Alles grijs. Ja, als ja. Zou je nou niet het oh. gaan slapen? Morgen zie hmm. je alles weer zwart wit. En ik rijk mensen. Ah. Hier, u zei dan nog een toe. Ik vergis me niet. Maar toch niet zo'n herrie. En niet zo rommel. Uh, oh, oh. waar? heb je het verstopt? Ik ruik het. Waar heb je gezeten uh, vandaag? Uh, Kijk, nou wat een bier op je baan. Hier, hier, in de kast. Ja, ja, daar ligt een hele voorraad. Nou goed. Hier heb ik het Wat was je dan? <laughs> dat is de waarheid. Riecht. Heer, je alsjeblieft. Kijk, jij mag gerust in die kast, hoor. De sleutel, waar is de sleutel? Ik ben er niet op, hoor. Kruipel! Hé, ja, ga me zoeken. Ik ben hem al jaren kwijt. Moet ik dat geloven? <laughs> Geloof, dan zie ik het meer geworden. Ja, ja eerst gelijk. Nou, nou, nou, no. kom nou, mijn flat. Hier, hè. Let je hoofd in de schoot. Het ja. zal eens je krouwen. Zo. Lekker, hè? Eerst goed. Zo. Oh mijn god, mijn god, mijn door mijn over mijn god, mijn god, mijn Mooie mijn god, mijn god, Vol en mijn god, mijn god, mijn god, mijn nou, niet zo spreken. Is me dat nou duivel? Nou, toevallig. Dan haal ik de zin. Het lijf van mijn haren Nou Mevrouw, je dan dat ik ze laat zitten? Moet je helemaal goud worden? Nee. Nou, dan. Kraap, kraap, kraap, kraap. Onder, door en over je oren. Kraas en kraas en zo. Ja. Ik heb toch zo gek gebroemd, mm. vanmiddag. Ja. Oh. Van een mm. stad. Ja. Dat zat iedereen te huilen, mm. omdat de fontein op de markt geen water meer koopt Terwijl er vroeger zelfs wijn uitkwam. De welvaart. Ik kent ze daar. Maar, um, wat mm. zou daar nou de oorzaak van kunnen zijn? Een eigen stomme schuld. oh ja? dat komt al dat papiergeld. Vroeger, vroeger ging alles wat de bent. Goud!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 Hier, een stukje papier. Voor een kalletje olie? Hier, een stukje papier. Voor een kar voor een auto? Of hoe heet zo'n ding? Hier, een stukje papier. Goed voor goud. <laughs> en ze geloven het. Maar wat ligt dat goud? Wie gaat er ooit naar kijken? Oh, gaat het tegenwoordig. Ja, ja. ja dat ze elkaar zoveel kredieten hebben gegeven, dat het achter de horizon is verdwenen. Dan zien ze het niet meer. En dan geloven ze in het gelijk ook niet meer. Dan zakt de boel in elkaar. Dan droogt de wijnfontein op. Maar wie heeft de schuld? Allemaal. Ja, allemaal. Maar allemaal een beetje. Wat heb ik daaraan? Een grijze massa. De mensheid. Met geen enkele zwarte ertussen. Oh. Zeg maar, hoe kan het dan weer goed komen met die fontein? Goed komen? Ja. Moet dat goed komen? Wat bedoel jij? Nou, je hebt toch meer een welvaart?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 Oh, hm? kijk dat is onder je zonder je rechterhoorn, een hm? hele lange... Auw, Au! er hey, waterspap, auw. Is het al een beetje gesaar? Zoet nou maar. Hm? Ik zal nog wat voor je zingen. Ja, dat gekras van jou is niet om aan te horen. Zal ik dan een harp halen? Oh, een harp? Ik geloof dat ik jou nog eens in het vuur smijt. Dat zal nogal hm? helpen. Hm? Kom ouwe, hm? ga dan maar weer lekker liggen, hm? hè? ...dan vertel ja. ik je nog een droom. Uh, ja, heb jij de hele middag zitten dut, hè? Die heet de zo hè? Mm. Nou, wat heb je dan gedroomd? Van een stad heb je al verteld. Ja, maar dit was een andere. Uh. Daar zaten ze ook allemaal te kruisen... ...want de boom op uh. de markt die had geen bladeren meer. Uh. En vroeger, toen uh. kwamen uh. de gouden appels aan. Hetzelfde liedje. Ze moeten graven...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 want daar vind ik waarachtige nieuwe helemaal onderop. Kijk eens, wat een mooie. Au! Au! Dat is de laatste keer geweest, hè? Ja, ik heb ze alle drie. Wat? Ik zeg, ik heb ze alle drie. Nou heb je geen gouden meer. Oh, oh. Ik heb nog wel een droom. Huh? En of je daar raad mee weten zult. Wat dan? Nou, eerst zitten. Hier, zo. hè? Het gaat over die veerman. Oh. Hij zet mensen over. De hele dag. Ja. Heen en weer, en heen en weer. De rivier over. Maar nu heeft hij geen zin meer. En uh, hmm. hoe komt hij dan nou af? <laughs> dat is al simpel. Gewoon mee ophouden. Oh, nee. Laat hij de anderen voor zich opknappen. Maar dat durft hij natuurlijk niet. De zeur, dat is het. Ja. Iedereen ik en klaar over de dagelijkse sleur. Ja. Maar ophouden? Oh nee. Mijn natje, mijn droogje, mijn bedje, mijn bedje. Bah, smeten ze de maar eens bij neer. Gingen ze maar stelen en roven en moorden en verkrachten. Dan had ik weer eens wat.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 kraap, ze kraap al kraap onderdoor en onder je horen kraap en kraap en toe en toe Naar me, jongens, hè? Zagjes. Zagjes. Heb je alles gehoord? Ja, hier. De drie gouden aanhaven. Dank u wel. Kom. Even kijken. Nee, ik heb een nooit gezien. Nee. Heeft hij geen staart? Ik had geen staart. Daar zit hij op. Voor het nou. Dat is een kop niet afslaan. Dat is nou een mooie gelegenheid. Nee, nee, niet doen. Die heeft het mes? Nee. laat liggen. Ik doe je nou niet alles vooruit nou, jongen. Oh, is dat zijn hoed? Voor de Voor zijn hoorns. Oh, nou. Schoenen heeft hij niet nodig, hè? Schiet je nou op. Even de nu bekijken. Hé, huh? hey, zeg, hij lijkt op iemand. Hij lijkt op iemand. Meteen wordt hij wakker. Ah. Maar wie? Jongen, doe nou niet zo stom. Kom mee. Vooruit. Wie is het dan toch wat iemand kan doen? Denk eens. Hier. Hier de deur door. Doe zachtjes, hoor. Ja, zachtjes. Is er beslist iemand waar die sprekend op lijkt? Ik heb er één, hoor. Jongske, jongske. Weet je nou alles? Lieve deugd, je hebt ook alles gekregen wat je zacht. Ja, ja, ja, antwoorden. Dat moeil, hè, van meneer. Nou, weet ik het. Dat is precies mijn schoonvader. De koning? Meen je dat, jongske? Oh, wat zal meneer dat prachtig vinden om te horen. Oh. Oh, dat het toch zulke mensen zijn als jij. Gelukkig skipperig. En nou, gauw op. Laat ze eerst overzetten. En vertel dan wat aan de veerman wat hij moet doen. En vertel in de ene stad van de muis. En in de andere van de tak. En verlies je gouden haren niet. Nee, nee moedeltje. En nog wel bedankt voor al uw hulp. Dat was aardig. Verdraaid aardig. Hier, mens, kom hier. Oh, oh jongske. Zo lekker, jongske. Vis je neus af, die spikzwart. Ja. gezeten, ben je wakker. hè? Ik heb kolen op het vuur gegooid. Zo, doe de voordeur. We hebben ook een luchtje geschat, nou Wat is dat op je wang? Die witte plek? Het lijken wel lippen. Ach, jij, jij. Je verbindt altijd mijn bak. Kom hier. Jij ruikt een mensenvlees. Er is geen hier geweest. Je hebt een goed omgeving gezet. In het vuur, je. Hou je dan kalm. Het is juist iets moois voor je huh? ja. Een dik zwarte huh? schoolvader weet je. Die koning. Huh? Die koning? Wat? Kom, kijk maar eens door het wereld. Huh? En zet het tijd dat snel sneller. gaat zien.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 Dat is een bier. Oh. Hij, hij, hij heeft de neus goed schoongepoetst, gelukkig. Oh, kijk die koning, kijk eens wat een begerige ogen. Oh, het goud werkt. Ik kijk hem eens hollen. Hij komt hierop aan. Maak ze klaar. Gooi de poort open. Wat een mooie, diepe, volle, zwarte kleur. Ah, wat, wat is dat nou? De veerman. Keens aansvoudigen. Wat, je doet er toch niks mee. Laat hij zich. Laat hij zich niet, is er riemen in zijn dat heb je zelf Nou blijft hij daar zijn eeuwige dagen roeien.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 Tot hun eind. En dat ligt vast niet hier. Ah. Met een knipoog naar Grims.